schuilt. Die kan ook niet veel anders dan hij zeggen. Heb u dat ook gemerkt, meneer? Ja, daar ben ik mee opgescheept. Mijn oude jagertje, die wist wel van wanten. Maar hij is dood, mm hm, maand. Die heeft nou zo rust gevonden. Dus moest ik aan de nieuwe een ordentelijke jongen, zoals u ziet. Maar, maar die heeft als zijn moeder bij zijn buis en zijn vest, waarvan ik niks zal zeggen, niet veel meer meegekregen. <lacht> Het enige wat hij moet doen is zijn ogen de kost geven. En ervoor oppassen dat we niet te hard of niet te zacht gaan. Maar die drommelse knecht loopt geloof ik te slapen. De lijn is al viermaal gebroken. Dat is allemaal zijn schuld. Zo moeilijk lijkt het me anders niet. Ho, ho, ho, meneer, ho. Een trekschuit is geen diligence. Om vooruit te komen zonder wielen zijn ogen nodig. Eén paar voor het roer en één paar voor de lijn. Het paard moet net zo hard lopen als de schuit varen mag. Doe in een schutterig, dan breekt de lijn. Hou hem slap, dan raken we aan de bal. Ja, ja. Mijn oude jagertje, die kende de knepen van het vak. Kijk, dan gaan we weer te hard. Straks komt er een bocht en dan weet de jongen niet... hoe dat hij de schuit in de ruimte moet krijgen. Hij! Hij! Minderen. Minderen. Hij! In de roep zitten ze allemaal te minderen. <laughs> Al die moeders met hun kroost. De dertige juffertjes en de kameniers. Ik begrijp niet hoe ze het daaruit houden. Mij was het er veel te benauwd. Omdat het goed weer is voor de tijd van het jaar. Zwinter zouden we er wel anders over denken. Nou ja, eerlijk gezegd, ik zit ook liever hier. Ik kom alleen beneden om een pijp te halen en af te rekenen met al die luidjes. Huh. Al een goede goud, zou wel smaken. Dan moet je naar de hoek, schipper. Ja, eerst even kijken waar we zijn. Oh, voorlopig komt er geen bof meer. Ik zou wel even naar beneden kunnen. Uh, ik neem het roer wel. Het is niet de eerste keer dat ik het doe. Nou, u het zegt. Uw gezicht komt me bekend voor. Ik kan het meneer dus toevertrouwen. Ja, hoor. Mocht er iets misgaan, of u denkt dat u het niet kan klaren, stampt hem maar even op het roefke. Goed zo. Maar uh, ik kan u alleen niet beloven dat ik u de schade vergoed. Geen zorgen, meneer. Ik zie jou op een kwartier afstand dat u student bent. Ja, <laughs> Studenten zijn altijd platzak. Maar geen nood, meneer. Ze zijn er niet minder vrolijk om. Zo is het. Ze brengen leven in de brouwerij. Zo. Dus u houdt een oogje in het zuil? Afgesproken. Boeren, burgers en buitenlui, hou je beursje verre. Hier komt het schippertje voor de betaling. Hé! Hey. Hé! Hey. Is de schipper er nu? Naar beneden! Naar beneden? Naar beneden. Hai. Hey. Wie wou gaan varen? Oh, gaat u gerust door, schepper. Ik kom alleen maar even een luchtje scheppen als u het niet erg vindt. Niet erg vindt? Oh, nee hoor, nee. Bezorg ik u niet te veel aan? Hm? U, mij? Ik wil u niet van uw werk afhouden. Maar het werd er beneden veel te benauwd, ziet u. En dan daarbij, wilde ik ook graag van u weten waar we nu zijn. Kunt u me dat zeggen? Ik zou het u kunnen zeggen als ik het wist. Ik denk ergens halverwege tussen Haarlem en Leiden. Oh, maar ik, ik moet het precies weten. Om dat te weten zou u mij moeten vertellen waar u precies moet zijn. Kent u het buiten de Linde? Nou en of? Een, een groot wit huis dat van een groen hek is afgescheiden van de weg. Ja, en op dat hek staan een paar vergulde drakenkoppen... Ja. en er hangt ja. een lantaarn die eruit ziet of wie de zon zelf is. Nee, nee, er is geen lantaarn. Oh nee? Er is een tuinhuis, vlak bij de ingang. Aha. En, en bij dat tuinhuis staan twee grote linden. O, je vindt nergens zulke mooie linden, in heel de omgeving niet. Dan zal het niet moeilijk zijn ze te ontdekken. Ik hoop tenminste dat ik ze zie. Ja, nee, maar dat moet u. Wees u daar niet zo zeker van? Waarom niet? Omdat ik eerlijk gezegd geen behoefte heb naar iets uit te kijken dat mooier en charmanter kan zijn dan u. Dat is geen praat voor een schipper. Maar, nou ja, ik kan het me indenken. Wat kunt u zich indenken? Nee, niets. Ik, eh, Wel, juffrouw, ik dacht u een compliment te maken. Ik heb liever dat u oplet waar we zijn. We zouden de Liende anders nog voorbij varen. Als ik aan het roeren sta? Nooit. U was er anders helemaal niet zo zeker van. U schijnt niet veel verdusie in me te hebben. Maar ik zal u geruststellen. U stapt voor de deur uit. Hé! Hey. Hai! Ken je de lieden? Hai! Daar leggen we aan. Wat doen we daar? Aanleggen! Deze dame aan wal laten gaan. Hai! <laughs> Wat kun je met hai toch veel zeggen? hè? <laughs> nou, dat is een pak van mijn hart. Het is heerlijk op het water. Ik hou wel van zon, uh -huh. van wind. Ja, maar alleen dat het zo langzaam gaat. Wat dat betreft, prefereer ik toch de diligence. Werkelijk? Nou ja, ik, ik begrijp wel dat u het niet met me eens zult zijn. Voor u is die brood. Maar met de trekschuit kom je zo langzaam vooruit. Steeds hetzelfde landschap, steeds hetzelfde gepraat... ...van steeds dezelfde mensen, hoe dat geveelt me. Ik, ik begrijp niet dat u er nog zo goed gehumeurd onder blijft. Het ligt er maar aan, juffrouw, in welk gezelschap ik reis. Ik reis met mijn tante. Chaperoneert me. Ja, dat doet ze dan niet goed. Ach, tante slaapt. Dan moet u haar wakker maken. Oh nee, ik ben veel te blij dat ze slaapt. Ik ook. Pardon? Ja, Zij is natuurlijk bezorgd voor u. Hm? Ze waakt over u. Ik mag me niet over haar beklagen. Maar nu ze slaapt, ben ik er boven gegaan. Ik vond het wel eens heerlijk om alleen te zijn. Oh, noemt u dat alleen? Oh. ja, ja. U bent hier zeker vreemd. Ja. Het enige wat ik weet is dat we op de Linde logeren zullen. Zo. U, u weet misschien dat dat het buiten is van de familie van Tisselaar? Uh -huh. Ja. Mijn oom is een goede relatie van de heer van Tisselaar. Zo. Hij heeft tante mij verzocht een paar weken ja. bij hem door te brengen. Daar heeft u me niets van verteld. Kent u hem dan? Niet zo goed als ik dacht. Hij is uh, welgesteld. Ja, daar zitten wel een paar lieve duiten, ja. En de zoon studeert. Oh, daar schijnt zijn vader wel eens anders over te denken. Oh, het is in deze omgeving een heel bekende familie. Mijn tante heeft me veel over hen verteld. En wat zei ze over de zoon? Wat zou ze... Ze heeft hem nooit ontmoet. Uh, uh, uh, hij moet wel aardig zijn. Huh? Hij moet wel aardig zijn. Recht hij nooit met u mee? U vaart toch op leden? De van Tisselaars hebben hun eigen stal. Waarom zouden ze de trekschuit nemen... En dan was het de diligence om ze naar Haarlem of Leiden te brengen. De jonge meneer van Tisselaar zou hoogstens met de trekschuit reizen om eens een dagje lekker niets te doen. Hm? Precies zoals zijn vader van hem denkt. Als hier straks een ijzeren spoorweg wordt aangelegd, zullen ze wel per trein gaan reizen. Dacht u dat die komt? Nooit. Het is het vervoermiddel van de toekomst. Het lijkt me nog gevaarlijker dan een ballon. Een trekschuit is ook gevaarlijk. <laughs> U bent een grappenmaker. Veronderstel eens dat er geen goede schipper aan het roer staat. Ja, maar u bent toch een goede schipper? Ja, dat denkt u. Misschien bent u nog wel wat jong. U, u doet het nog niet zo lang? Nee, dat is zo. U ziet er ook wel goed gekleed uit. Volgens de laatste mode. Te goed gekleed? ja, ik dacht altijd dat schippers er veel. ja, onverzorgder bij liepen. Mm -hmm. U reist zeker nooit. Het is de eerste keer. Daarom voelde ik me in het begin ook niks mijn gemak. Nu wel? Oh ja. Maar als ik u nu eens vertelde dat ik voor vandaag nog nooit een roer in handen had gehad. Zou u zich dan nog gerust voelen? Ik geloof dat ik zo in de vaart zou springen. Nou, pas op, hij is diep. Nou, ik denk ook niet dat ik het zou durven. Nou, ik zou u er wel uithalen hoor. Ik spring u meteen na, doe het maar. Och, het is niet nodig. Maar het is waar. hè? Wat is waar? Ik ben geen schipper. Oh, nou, praat u maar. U wilt me bang maken. Nee, eerlijk. Nou, ik zie toch wel dat het u het niet meent. Niet vriendelijk van u. U moet me geloven. <laughs> Eigenlijk moet ik erom lachen. Als ik op de linde kom, zal ik u recommanderen. Omdat ik me zo goed oh. met u heb geamuseerd. Als u er komt. U, u, u wilt toch niet zeggen dat we al voorbij zijn? Nee, nee, nee. Gelooft u werkelijk dat ik de schipper ben? U staat toch aan het roer? De knecht volgt uw bevelen, toch? De knecht? Trommel, wat doet hij nou weer? Hé, hey, hé, hey, ja, gisteren. Er lijken een stuk met die horten. Hé! Hey. Hoi! Ha. Wat loopt hij te suffen? <laughs> en wilde u me wijsmaken dat u de schipper niet bent? O, oh, foei, u moet u schamen. Maar ik ben het niet, werkelijk niet. <laughs> wat bent u dan? Student? dat ze om te lachen. Ja, natuurlijk. U zou me even goed kunnen wijsmaken dat u de jonge meneer van Tisselaar bent. Dat ben ik ook. Oh, als de Fransen er nog waren, vertelde u misschien dat, dat u Napoleon was. Maar de Fransen zijn er niet meer en we worden nu geregeerd <lacht> door onze dierbare koning Willem. Nee, de Trens U bent dan net als de studenten. Ja, u houdt graag jonge meisjes voor de mal. Hè? Wat ben ik nou eigenlijk? Ben ik het zelf wel? Oh, wat een boos gezicht. Had ik dat niet mogen zeggen? Ach. Is het misschien beter als ik maar weer naar het roepje ga? Nee, nee, doet u het niet. Ja, met iemand die boos is kan ik niet praten. Maar ik ben het al niet meer. Je, u kunt het weer worden. Ik bezweer u dat het niet gebeurt. Wat gaat anders wel gauw. Heb ik werkelijk iets miszegd? Oh, nee. <laughs> u bent een rare schipper. Oh, kijk. De zon gaat schuil achter de wolken. Huh? Nou wordt het toch wel fris. Slaat u deze deken om? U bent heel galant. Oh, pardon. Neemt u me niet kwalijk. Ja, wat doet u nu? Ik neem de deken weer weg. Maar ik heb het koud. Dat spijt me. Het spijt me? Wat, wat spijt u? Eerst slaat u uw man en dan badt u hem af. Waarom doet u dat? Omdat ik mij niet kan veroorloven galant te zijn. Wie zegt dat? U zal me weer uitlachen. Nou, nog mooier lach ik u soms uit. Daar straks nog, toen ik u verzocht in mij niet de schipper te zien. Hemel, u wilde toch beweren dat u dat niet bent? Precies zoals u zegt. En deze schuit is niet van u? Nee. En deze knecht hoeft u niet te gehoorzamen? Nee. Oh, ik heb het koud. Slaat u me de deken om? Nee. Ik zal u niet uitlachen. U moet eerst zeggen dat u mij gelooft. Nee. Huis, ik lach u niet uit... Geef gauw de deken toe. Ik, ik, ik, ik sta te rillen. Ik kan er niet tegen op. Nou, sla hem dan om. Nou, vooruit. Ik sla hem om. Dank u. Heerlijk. Zeg, u. U hoeft hem heus niet te blijven vasthouden. Ik ben bang dat hij af zal vallen. Oh, daar hoeft u zich niet bezorgd over te maken. Dat doet hij niet. Het zou kunnen. Ik, uh, ik wil dat u hem loslaat. Als ik hem vasthoud, hebt u het veel warmer. U, u houdt mij ook vast. Tja, het een gaat niet zonder het ander. Maar het roer, vergeet het roer. Ach, dat roer. We, we, we drijven naar de wal. Hoe ziet u dat niet? Ik zie alleen u. We, we tegen de kant. Dan maar tegen de kant. We hebben voor ongelukken. Schepper, schepper. Huh? U gelooft dat ik de schepper oh, niet ben? Help, schepper. U moet op de roef stampen. Dat is de enige kans dat u oh. het hoort. Herbert, Herbert. Ja, Alleen als u zegt dat ik de schipper niet ben. U, u, u bent de schipper niet. Wie ben ik dan ik, wel? Ik, ik weet het niet. Hoe draai u toch aan het roe? Draai u toch? Ik doe het al, maar het geeft niet meer. We lopen op de wal. Moeten we nou beginnen? Oh, ik hou u wel stevig vast. Nee. Goed, ik hou u niet vast. Oh, alsjeblieft. Ja, toch maar wel. Ik, ik, ik, ik doe mijn ogen dicht. Komt er nu een schok? Nog even wachten. Goh, nu? Bijna nog even goed vasthouden. Hey. Hey. De Linde. Voor de juffer. Hey, ik weet het. We, we liggen stil. Ja? Zijn, zijn we niet vastgelopen? Nee, we hebben aangelegd bij de Linden. Bij, bij de Linden? Ja, kijk maar. Het witte huis, de tuinmanswoning, de twee linden, het hek, de lantaren. Toch een lantaren. Alles klopt met uw beschrijving. Ah, daar is de schipper ook. Help de juffer een schippertje. De koffers maar aan de wal. Dat is in een onbezien bekeken, meneer. Kom met je dienen, juffer. Hey. Pak de koffers aan. De jongen staat er niet te kijken alsof er gold is voor pop. Hai, hai. Zo. En zo. Uh, het hele hebben en hou wezen, meneer. Dank je, schipper. En laat nu het peert maar weer lopen. Goeie reis en denk aan je lijn. Die zal nog wel een keer breken. Goeiedag, jagertje. De baas meent het zo kwaad niet. Goeiedag, juffer. Meneer. Maar... Reist u niet verder? Nee, ik moet hier ook zijn. Bent u dan ook niet een knecht van de schipper? Zie ik eruit als een knecht? Ik weet het niet. U hebt helemaal niet gezegd wie u dan wel bent. Allerliefste schone, heb ik niet gezegd dat ik student ben? Heb ik u mijn familienaam niet genoemd? Van Tisselaar. Maar, maar dan bent u... Pieter van Tisselaar, aangenaam. En, en, en u woont hier? Ik woon hier, op de Linden. Oh, oh. oh wat leuk. Ja, niet waar. Oh, hemel. Wat is dat? Tante. Tante? Het is verschrikkelijk. Ik heb tante in de schout laten zitten.